Slam FM PhoneFuck. Ja, niemand is veilig voor de Slam FM PhoneFuck. Die nemen we vandaag in de zeik. Het is een collega. Ah, het is een vrouwelijke collega. Het is een hele leuke vrouwelijke collega. Het is uh, Nicky Verhagen. Die ken je van de avondploeg, maar ook van... Uh, The Creep Show. Met Mendel en Nicky Verhagen. Creepy brief. Echte sluimerige roddels en smerige beetjes... die je liever niet wilt horen, maar toch wil weten. Ja, en Nicky, dit, dat weten een aantal mensen al, dus dat mogen we wel zeggen... die is Hotel de boter verliefd op Michael Blijleven. Hè? Dat is een setje hier, hè? Ja. Dat is van die hebben samen ergens in Nederland een huisje. Mm -hmm. En zij bieden laminaat uit hun oude huis te koop aan. Zullen we het proberen? Ja. ja? Om als een hysterische fan wil, uh, dat over te nemen? De schuilkelder in. Daarna gaan we de schuilkelders in, absoluut. Hier. We bellen met Nicky. Oh. Met Nicky Vragen. Hé, hey Nicky, met Thomas. Hallo. Hallo. Ik heb, ik heb jouw nummer van Ivo gekregen. Ja? En die zei dat jij nog uh, laminaat had uh, in de verkoop. Ah, oké. Okay. Nou, dat hebben we toevallig net verkocht. Ah, dat meen je niet? Ja. Oh, dat is jammer, want sorry. ik heb net, net een flatje en hij zei... Ja, die is wat chill en die heeft nog laminaat die gaan verhuizen. Ja. Ah, oh, wat zie je. Jeetje. Ja, nee, echt net. Ik ze kwam oh, zelfs vanavond ophalen. Oh, echt waar? Ja. Wil, wil je mij misschien bellen als ze niet op, opkomen dagen anders? Of zo? Kan ik dat doen? Ja, of even mailen of zo, of even naar Ivo, Ivo laten weten, want dat geeft niet wel weer door. Is goed. Uh, ah, dat is jammer, want jij werkt toch ook bij Slam? Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, ah, dat had ik wel leuk klopt. gevonden om, om lamina te hebben waar dan iemand van Slam overheen heb gelopen. <laughs> ja, het ja, lijkt me gek. Ik ben ik ook echt. Ik samen met Michael Blijleven. Uh, oh, echt? twee uh, had je er had, ja. Je woont met Michael? Ja, ja, ja. ja. Oh, oh, Dat is mijn drinken, al, uh, drie, hier uh, drie, al uh, drieënhalf jaar, volgens mij. Oh, oh. En, en, Jammer. En, en, en, en wat, biedt, wat biedt diegene dan die het vanavond ook komt halen? Dat is gewoon 400 euro. Voor zoveel hadden we het ook op marktplaats gezet. En als ik nou 500 geef? <lacht> nee, ik denk niet dat we dat kunnen maken. Want in principe is het wel familie. Dus, uh, oh, het is, ik, je hebt daar familie uh, verkocht? Uh, ja, die familie van Michael. Ah, dus, uh, Ik uh, suur, suur, suur. ben bang dat het uh, helaas niet gaat worden. Oh, ik, zou het, ik zou het gewoon... Oh. Sorry. Ja, jammer. Ja, ik zou het nooit meer wassen gewoon. Ik zou het nooit meer, nooit meer, nooit meer, nooit meer zwemmen ja. als ik wist dat jullie eroverheen hadden gelopen. Ja, nou nee, ja. helaas. Sorry. Oh. 600 euro? Ja, nee. Ik, ik, ik, ik wou dat ik het kon doen, maar ik deed niet dat Michael... Uh, het is Michaels geld, dus ik denk niet dat hij het ook niet voor 600 euro wil kopen. Klote. Ja. Nou, ja. Okay. Succes met de verhuizing. Ja, dankjewel. Okay. Hartstikke en sorry dat ik je moest teleurstellen. Wil je je handtekening opsturen? Ja. Wil je dat wel doen voor me dan? Ik, ik Geef maar een even. Ivo. Dan geeft het hem wel door. En die van Michael. Ik ben echt fan. Is goed. Oké, okay, is Top. goed. Zal ik doen? Ik luister altijd. Oké, okay, Doei. Doei. Leo. Ja? <laughs> Wat een doos, hè? Ze trapt hier al in. <laughs> zal ik nog iets verder gaan? Durf je dat? Proberen? Ja? Oké. Okay. Wil jij nog een keer? Komt-ie. Met Nicky. Ja, Nicky, met Thomas nog een keer. Sorry dat ik Hi. je nog even stoor. Geen uh, probleem. Ik durfde het net niet echt te vragen, maar mo mocht het ooit uh, zover uh, komen... dat het niet zo goed gaat tussen jou en Michael, wil je me dan bellen? Nee. <lacht> ja, nou we hebben net samen een huisje gekocht. Dus ik, ik mag toch hopen dat het allemaal goed gaat. Echt maar. heel leuk, Nicky. <lacht> dank je wel, dank je wel. <lacht> Helemaal goed. <lacht> je maakt me er zelfs verlegen van. Ik vind hem lief. Dank je wel. Ja, zit je te blozen. Oh, nou, heb, ja. ik, heb ik toch iets bereikt? Ja, precies. Nou, dan uh, nou. gaan we door met challenge En uh, ik zal met Ivo wel uh, ja, even die handtekening. Ja, en mocht je ooit denken, dit is het niet voor mij, die Michael, dan moet je bellen. hè? Ja, zal ik doen. Oké. Okay. <laughs> okay. Ah, tof. Doei. Slam FM, Phone